Welkom in Groningen. Waarom heeft zij Groningen? Nou, Groningen, wat ik al zei net, ik heb met de trainers gesproken en directeuren. hun gaven een goed gevoel bij Groningen. Ze lieten merken dat ze me echt graag wilden hebben. En waren heel erg concreet. Daaruit heb ik mijn keuzes gemaakt en is de keuze gevallen op Groningen. Ja, want er waren meerdere ploegen en ik dacht zelfs Griek. zijn het Dynaikoos, klopt dat? De panatineikos uh, heb ik van. Gehoord. is ook een club trouwens hoor, speelde ik met Groenwit. Ja, klopt, dat klopt. Ik heb ervan gehoord, maar het uh, is nooit concreet geworden. En er waren nog wel meer clubs die interesse hadden, maar niet concreet waren, net als Groningen. Ja, wat trek jij zo aan he, bij Groningen? Waardoor kreeg jij het goede gevoel uh, hier? Uh, door de trainers uh, lieten merken dat ze me echt graag bij graag wilde helpen om betere speler te worden en ze lieten merken dat ze me graag in het team wilden hebben. Daardoor is mijn keuze ook uh, op Groningen. Het zijn in ieder geval twee trainers, en ik weet niet of jou dat helemaal duidelijk is, die heel lang met jou gewerkt hebben en die niet echt jeugd beter gemaakt hebben. Met name Dick Lucky. Ja, dat heb ik gehoord. Uh, ik weet dat ze van de jeugd uh, afkomstig zijn en dat, uh, als, dat uh, de trainer eerst assistent trainer was bij vorig seizoen. En, uh, ik in het trainen van Jong Groningen. En ja, dat weet ik van. Ja, oké. Okay. En wanneer ja, je zei ze straks in de persconferentie: ik heb mezelf een doel gesteld. En ja, wanneer ben je tevreden en eind van het seizoen zeiden ze: Ja, nou, ik heb mezelf een doel gesteld, zei je. Kijk, dat, dat Europees voetbal, dat is duidelijk. Nou, maar wat zijn je eigen doelen? Zoveel mogelijk wedstrijden spelen en uh, betere wedstrijden. Gewoon doorontwikkelen dingen die ik goed kan uh, beter. En uh, dingen die ik nog niet uh, goed doe om uh, ook te verbeteren natuurlijk. Goed. Mag ik je daar heel veel succes bij wensen? Dank ja, natuurlijk mag wel.